maakt het nu gekozen fiscale instrument het makkelijker om per begrotingsjaar bij te sturen als er ongewenste koopkrachteffecten optreden. Volgens Rutte past het regeerakkoord van knopen doorhakken en doorbraken realiseren bij het zware weer waarin de economie zit. Hij zei dat mensen beter dan ooit begrijpen dat de crisis niet vanzelf overgaat. De premier voegde eraan toe dat het kabinet met de doorhakken van knopen... niet iets uitzonderlijks doet in de parlementaire geschiedenis. En verwees onder meer naar de situatie in 1917... toen in één keer het algemeen kiesrecht... en de positie van het bijzonder onderwijs werden geregeld. En naar de brede basiskabinetten onder leiding van Drees. PVV-leider Wilders, die als eerst het woord voerde van de Kamerleden... noemde de aanpassingen in het regeerakkoord... en de excuses voor de gang van zaken door Rutte... een blamage, een wanvertoning en beginnerswerk.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 Eerder kreeg het nieuw het opdracht van de Tweede Kamer om het eerste onderhandelingsresultaat van Rutte en Samsom door te rekenen, inclusief de inkomensafhankelijke zorgpremie. Bij de presentatie van die plannen merkte het instituut op dat een koopkrachtdaling tot 16% mogelijk was, maar dat het algemene beeld veel minder rigoureus was dan eerder gesuggereerd. Het Britse telecombedrijf Vodafone heeft het afgelopen half jaar ruim 2 miljard euro verlies geleden. Het bedrijf had vooral last van de slechte economische omstandigheden in Spanje en Italië.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn Daar staat tussen Kootwijk en Afrit Hoendelo 3 kilometer. Bij de Afrit Hoendelo is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert uit de rechte rijstok. En het wiel op de Ring Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad. Daar staat 3 kilometer voor het Koentunnel. En nog problemen bij de sporenwegen, want tussen Utrecht en Woerden rijden geen treinen. Dat komt allemaal door een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag van harte, welkom bij Dit is de Dag met Aan Tafel. De Belgische komiek Lieve Gijzen, al als Gili... over zijn show waarin hij mediums en paragnosten te kijk zet. F. Starik over de gedichten die hij schrijft voor eenzame begrafenissen. Historicus Wim Berkelaar, PvdA-senator Han Noten... en politiek commentator Arjan jan Boekestein. En tegen half vier een dichtelijk nagerecht bij deze uitzending... verzorgde onze dichter bij de dag Rinske Kegel. We gaan eerst weer even naar Den Haag, want daar is het debat over de regeringsverklaring in uh, volle gang. Margreet Boer, goedemiddag. Ja, Wilders was als uh, grootste oppositiepartij degene die als eerste het woord kreeg. Is die meteen hard ingevlogen? Nou, dat uh, kun je wel zeggen, want uh, ja, van twee tot half drie heeft premier Rutte hè, zijn beleid uiteengezet van zijn nieuwe kabinet. Een beleid dat grote offers zal vragen voor iedereen, zei Rutte. En ja, dan komt Geert Wilders en die maakt er meteen gehakt van. Wat een bende. Wat een enorme Bende. Wat een aanfluiting. Wat een wanvertoning. Wat een blamage. Een blamage voor dit kabinet. Een blamage voor Nederland. Een blamage voor onze sorry premier. Wat een gedrocht. De zoverste bijgewerkte editie van het regeerakkoord. Excuses voorzitter, zijn op zijn plaats voor dit stukje maakbaarheid van de samenleving. Voor sommigen een feest, maar niet voor de middengroepen die deze waanzin moeten betalen. Ja, en Wilders noemde Rutte dus een sorry-premier. Nou, later in zijn bijdrage ging hij nog uh, veel meer uh, van stal halen. Rutte werd Rooie Rutte genoemd. Rutte die zijn VVD-imago te grabbel gooit. En Rutte die het hele verkiezingsprogramma van de VVD doorbladert... om te kijken waar hij nog meer weg kan strepen. Oh ja, denkt hij dan, de belastingverlaging die ik beloofd heb... daar maak ik een belastingverhoging van. Nou zegt hij, en die wedstrijd, uh, he, dat hele kabinet dat moet nog beginnen... maar de spelers liggen al aan de beademing. Twee keer een beediging, twee keer een regeerak... Akkoord. Nou ja, en zo uh, haalt uh, Wilders dus ja uh, overal een streep doorheen wat Rutte gedaan heeft. En hij vindt dus dat Rutte eigenlijk alleen maar aan zichzelf gedacht heeft om premier te worden. Hij zegt ja, u wilde steeds Samsom de Partij van de Arbeid wat gunnen. Dat is helemaal de verkeerde weg, meneer Rutte. Het is de bedoeling dat je de kiezers, de VVD-kiezers, iets gunt. En die had je beloofd om uh, niet te gaan nivelleren, om niet met de Partij van de Arbeid te gaan regeren. Want er is juist gezegd: de mensen ze hebben op u gestemd om de PvdA uit de regering te houden. En kijk eens wat ze krijgen. Ze krijgen de Partij van de Arbeid erbij. Dus genoeg redenen, volgens Wilders, om heel veel sorry te zeggen... voor alles wat hij gedaan heeft. Dankjewel, Margreet Boer. Laten we laten vanmiddag opnieuw. We kenden ze allemaal berichtjes in de kranten... over mensen die eenzaam sterven. Uit de toestand van het lichaam werd geconstateerd... dat de man ruim een maand geleden moet zijn overleden. Toen viel mij op dat niemand in de straat wist hoe ze heette... wat ze deed, wie ze was... En uiteindelijk heeft zij ook een uitvaart gekregen die geregeld is door de gemeente. Ik kan in ieder geval geen familie vinden uh, waardoor het een eenzame uitvaart is geworden. En als je iemand niet mist, ga je ook niet op, uh, naar, naar op zoek. Ja, het overkwam Mozart, maar het gebeurt nog steeds. Mensen die overlijden zonder dat iemand zich erom bekommert. In Amsterdam gebeurt dat jaarlijks een keer of vijftien. Een volstrekt eenzame begrafenis. Maar een dichter zorgt dat de overledene toch een menswaardig afscheid krijgt. En een van hen is F. Starik. Tien jaar geleden nam hij het initiatief tot die eenzame uitvaart. Wat was de laatste, eenvaart, uit, laatste uitvaart waar u bij was? Um, vorige week, uh, nummer 156... En? Uh, dat was de laatste die in Amsterdam gedaan werd. Ja, en wat was dat voor iemand? Dat was een, een, een keurige bejaarde mevrouw. Eh, woonachtig in een, in een mooie luxe Amsterdam-Zuidstraat. Eh, die niet lang op haar prachtige woning... haar smetteloze woning had gelegen. Heel lief gedecoreerd... met vaasjes. Je moest echt voorzichtig... door de woning lopen. Ik heb er foto's van gezien. Om niet een Gipse beeldje... om te gooien. Uh, alles smetteloos schoon. Uh, uh, zij had evenwel... een buurvrouw waar ze... contact mee had. En, uh, daar was het probleem mee dat die buurvrouw... heel erg boos was dat ze... Dat dat deze mevrouw een codicil had... Uh, om haar lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. En als je na een paar dagen gevonden wordt... en dan komt het hele administratieve circus op gang... dan is dat te laat. Mm. Sorry. Maar... Ja. En dat kreeg de dienst niet aan die buurvrouw uitgelegd. Nee. En zo werd er toch nog een eenzaam Een eenzaam begrafenis, ja. Um, is, was zij een voorbeeld van de typische eenzame dode? Of, of, of wat ik denk eigenlijk meer misschien ook aan zwervers... van mensen ja, uit het buitenland? De, de, de, de, de, Mensen die eenzaam sterven... zijn zo verscheiden als de bevolking van Amsterdam. Er zitten zwervers bij. Er zitten keurige mensen bij. Er zitten toeristen bij die zelfmoord plegen. En het zijn allemaal mensen die echt niemand hebben? Uh, dat weten wij niet Want altijd. Want u zegt 156 in 10 jaar, dat is 15, 16 per jaar. Uh, wij weten dat niet altijd. Uh, als je bijvoorbeeld een bolletje slikken hebt... die willen nog wel, de, de, dat wil nog wel eens voorkomen. Uh, dan weet je met, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... dat hij met valse identiteitspapieren heeft mm, gereisd. Dat kan Soms je vooral met vinden. Meerdere, um, die, die, zulke jongens kennen mensen, maar het is onmogelijk om te achterhalen... Ja. welke ja. mensen. Vanavond is er op Nederland 2 een documentaire over dit werk, de Poel, Poel des Doods. En in het Uitvaartmuseum in Amsterdam loopt een expositie. Tien jaar geleden kwam u met het idee. Hoe, hoe, hoe kwam het erop? Uh, het is niet mijn idee. Het is bedacht door Bart F.M. Droog. Die was toenmalig uh, stadsdichter van Groningen. Um, en toen heb ik hem gebeld van dat wil ik in Amsterdam ook. In, uh, Kijk, in Groningen gebeurt dat één, twee keer per jaar hooguit. Maar in Amsterdam bleek het om zoveel mensen te gaan... dat dat allemaal wat ingewikkelder georganiseerd moest worden. Ja, en waarom wilde u daar aan mee gaan doen? Wat, waarom, wat sprak u daar zo in aan? Nou ja, god, het was natuurlijk ook 2002 de opkomst van Fortuin, dat hele akelige politieke klimaat. Uh, uh, kijk, ten eerste is het, is het een minimaal gebaar van beschaving. Uh, een laatste groet brengen aan iemand die uh, overlijdt. Uh, en het is een geëigend moment om het te doen. Uh, een, een uitvaart is het laatste moment dat je met jij wordt aangesproken. Moet je maar eens opletten, als, je, als er iemand doodgaat... sprekers hebben het altijd over jij. En pas nadat de uitvaart voorbij is, verander je in hij of zij. Mm. En uh, dat is dus een heel bijzonder moment. En uh, uh, het, is, het is mooi... Als een dichter, die meestal een dag of vijf tussen meld, meldingen en uitvaart, als een dichter uh, over die mens nadenkt, probeert te reconstrueren wat het leven is en uh, een laatste groet brengt. Ja. Een salut. Want hoe gaat het? U wordt gebeld, denk ik, door de sociale dienst of door ja. een en, en die zeggen dan nou, we hebben er weer één. En, en hoe ja. gaat u dan te werk? Hoe werkt het? Uh, Noem het geef eens een voorbeeld. Uh, nou ja, je wordt gebeld uh, met in ieder geval uh, de minimale gegevens uh, die de sociale dienst uh, uh, heeft uh, vervolgens zoekt. Dus dat een... is meestal alleen de naam en het adres of, of nog uh, nou, uh, man of vrouw. Uh, meestal is er wel wat meer qua uh, familie, uh, bevolkingsregister. Uh, ze weten dikwijls waar iemand gewoond heeft. Uh, ze, ze bezoeken de woning. Daar kun je naar vragen hoe u niet. Hoe zit die u woning? gaat er niet heen. Ik ga. Zelden, ik ga nooit een woning in. Wat ik wel doe in voorkomende gevallen is naar zo'n huis toe fietsen mm. en eens in de buurt op een bankje gaan zitten. En waarom niet de woning in dan, als u dit wel doet? Um, ik, ik vind dat dat met privacy te maken heeft. Mm. Uh, ik vind dat je erg dichtbij komt als je in iemand zijn papieren gaat rommelen. Daar heb ik ook helemaal geen bevoegdheid toe. Alleen de ambtenaren van de sociale dienst hebben dat. Um, dat is, dat is niet... Kijk, wij, wat wij, wij, wij brengen geen journalistiek verslag uit... van wat, uh, hoe iemand geleefd heeft. Wij proberen de kern van iemands wezen te naderen, ook al raden we. En, uh, uh, we spreken een, een, een lief woord uh, op dat laatste moment dat oh. hij bij ons oh. is. En we nemen afscheid, we werpen een schepje zand... we drinken ook keurig een kopje koffie. Daar moet bijgezegd worden dat het in Amsterdam... ongelooflijk goed geregeld al was voordat wij erin kwamen. Uh, de Stichting De Eenzame Uitvaart werkt inmiddels ook in Den Haag in Rotterdam. En daar zijn uitvaarten veel uh, kaliger. Ja. Daar Komt en hier is het de dode goed. met de lijkwagen aan, wordt eigenlijk regelrecht naar het graf gereden. Daar spreekt de dichter zijn woord. In Amsterdam was het al zo goed geregeld, dankzij senior ambtenaar Gerg Friets, die inmiddels met pensioen is. Maar nu de penningmeester van Stichting De Eenzame Uitvaart is. Dat is dan wel weer lief. Ja. Um, die had al gezorgd dat er een aula is, is drie mooi. muziekstukken, een ah ja. bloemstuk. En een gedicht. Ik, ben, ik wil zo graag zo'n gedicht horen. Wilt u er eentje uh, voorlezen? Uh, nou ja, ik heb een, een, een kort gedichtje wat eigenlijk heel algemeen uh, aangeeft... Wat, uh, uh, wat de Eenzame Uitvaart is. En, en. iedereen kent ze. De grauwe ruiten die als doffe ogen in de gevels hangen. De gesloten leden. De moeie lappen waarachter onzichtbare mensen wonen. Iedereen kent ze. De onzichtbare mensen die op banken en bedden liggen. Achter deuren zonder namen op. Iedereen kent ze. De deuren, de ramen, niet de mensen. Ja, ja prachtig, prachtig zeg. <laughs> ja, ja, dat is echt mooi. Het is goed dat je dit doet. Maar goed. Welke, welke, welke begrafenis, welke doden zou u, blijft u altijd bij van de afgelopen tien jaar? Maar er zijn er een heleboel die je nooit zult vergeten. Ik herinner me een, uh, het aangrijpende beeld van uh, een, een baby die was overleden in het ziekenhuis. En uh, de ouders uh, waren er van doorgegaan. En. Dan heb je uiteindelijk blijf je rondlopen met dat beeld van de uitvaartleidster op haar hoge hakken. Met dat minimale kistje in haar handen. Wat ze voor zich uitdraagt. Wat een soort mentale foto in mijn hart is geworden natuurlijk. En ik heb wel ook wel eens iemand gehad die. Uh, uh, dat was een geweldige fantasie. Die allemaal helder verhalen over zijn leven vertelde aan een oudere zuster. Uh, die ik aan de telefoon gaat, had, uh, maar die niet in staat was om naar de uitvaart uh, te komen. En uh, uh, die zuster, die vertelde mij die prachtige verhalen van zijn heroïsche leven uh, door. Uh, en, uh, na, na de uitvaart werd ik benaderd door een kleindochter die zei nou. Het was allemaal niet zo heldhaftig hoor. Dat, uh, dat was gewoon verzonnen. Hij beweerde bijvoorbeeld dat hij, dat, hij, dat hij in de oorlog ontsnapt was uit een werkkamp. en daarbij door de Duitsers in zijn hand was geschoten. en dat daarom zijn middelvinger altijd omhoog stond. En uh, dat was gewoon een ongeluk. Dat is op zijn werk gebeurd. Dat was ook helemaal. Niet waar. Ja. Ja, het was Mooi, allemaal... ik, ik, ik heb nog één vraag. Staat u dan eigenlijk meestal in uw eentje daar? Of samen met, nee, met zoveel mensen het, uh, het is gezelliger dan je zou denken. Er zijn, zelfs. Er, zijn, er zijn altijd vier dragers. Er is een uitvaartleider. De, de verantwoordelijke ambtenaar van de dienst is er altijd bij. Maar die mensen kent u allemaal op de deur? Dat, dat, eigenlijk zijn we een, een kleine familie die uh, bijeenkomt... Uh, om iemand die we niet gekend hebben... nog zullen leren kennen uh, te herdenken. Ja. Vanavond is de documentaire te zien. Poel des doods op Nederland 2 tegen de klok van 11 uur. En in het uitvaartcentrum tot zover in Amsterdam... de tentoonstelling Dichters van Dienst. Lieve Gijzer, artiestennaam Gili, met uw theatershow. Iedereen paranormaal u, toert u vanaf vandaag door Nederland. En u voert een soort kruistocht tegen allerlei bekende paragnosten... die we in het wild en op televisie tegenkomen. Is there an R-O or R-E? Ik weet het niet. Er is een r e When ik doe this, is when I'm being told names. I'm trying to hear the name. Ja, U maakt dit soort paragnosten en andere bekende mediums liefdevol belachelijk. Waar komt uw boosheid over deze mensen vandaan? Goed, ja, eigenlijk moet ik heel duidelijk stellen. Mijn, mijn eerste doel was een theatervoorstelling maken ah. rond mentalisme, rond het uh, een illusie creëren van een zesde zintuig. En in de voorbereidingen het, het bestuderen van die technieken kwam ik dan tot de vaststelling als ik rond mij keek en vooral naar televisie keek dat die echte, tussen aanhalingstekens, mediums... die bleken eigenlijk net hetzelfde doen als ik. Zij het veel slechter. <lacht> um, en um, ja, dan ben ik mij daar een beetje beginnen in verdiepen. En eigenlijk tot de vaststelling gekomen... dat alle mediums die ik zag... dat ze eigenlijk allemaal zo fake als de pest waren. En van waar die boosheid... dat komt uit ervaringen uit het verleden en uit het heden. De ervaring uit het verleden was toen ik... ik ben ergotherapeut van opleiding... Ik deed stage in een psychiatrische kliniek en daar zat een meisje, de meisje was 3, 24 jaar oud, die zat er al zes jaar in een psychose waar ze niet uitkwam. En dat bleek te komen door een medium, een waarzegger, die op haar zestiende haar verteld had dat ze zou sterven in haar achttiende levensjaar. Dus dat kind was daar helemaal letterlijk gek van geworden en is er ook niet meer uitgeraakt. Uh, dan hoor je nog andere verhalen. Uh, het verhaal Jomanda, Sylvia Middenkamp, is hier wel bekend, dacht ik. Ja. En uh, ja, op, op zo'n moment... Um, ik, ik werd daar gecontacteerd door de laatste show, een VRT-programma... om daar wekelijks een, een rubriekje te vullen over para paranormale toestanden... maar vooral ook de systemen die erachter zitten... en waarom mensen dat zo graag willen geloven. Ja. Maar het begon, zegt u heel eerlijk, u wilde gewoon een theatershow maken. Ja. En dat is iedereen paranormaal, waar we dus vanaf vandaag mee starten hier in, in Nederland. Ja. ja, maar de belangstelling voor die, voor die uh, para paranormale dingen kwam daarna pas. Is die zijn eigenlijk samen redelijk organisch gegroeid. Um, ja. En door het feit dat ik dan daarover aangesproken werd, dat bleek inderdaad iets te zijn waar veel mensen wel aanvoelen van het klopt hier van alles niet, maar ze kunnen er de vinger niet op leggen. Uh, dacht ik van ja, dan ga ik even die vinger erop leggen, erin duwen en nog eens heel hard erin draaien. Ja, want wat u zegt van ik kan ze ontmaskeren, ik kan aantonen dat het oplichterij is, komt het uh, Ik niet alleen, ze zijn stuk voor stuk ontmaskerd. Char uh, is iemand die zogezegd uh, wereldberoemd is in Amerika, maar geen kat kent ze. Ze blijkt iemand te zijn die samenwerkt met de politie. Die politie zegt nee, we kennen dat mens niet. Ook Gilvey is ook weer zo iemand die uh, de million dollar challenge uh, gedaan heeft. Zijn de, en dat is een, een test die bestaat in Amerika, maar sinds kort ook in Vlaanderen, bij SCAP uh, 1 miljoen euro. Beste mediums, als u aan het luisteren bent, ga uw gang. 1 miljoen euro. En het enige wat u ervoor moet doen, is gewoon doen wat je zelf zegt te kunnen. Maar onder gecontroleerde omstandigheden. En dan blijkt het allemaal ineens niet meer te kunnen. Maar je hebt en wel, ook een, een James Rand die dat altijd op James ontwacht. Rand, jawel, hij, hij heeft dus die, die prijs in Amerika oh, hij, hij, ja, okay. van uh, zijn sceptische organisatie. Maar we hebben dus dezelfde prijs nu. We hebben iemand gevonden, Hier iemand lang. met veel geld. die het echt helemaal beu is van al dat ge, ge, ge, ge, gezever wat, wat er gebeurt. En ook in de media worden die mensen gecatapulteerd... naar sterrenstatussen. Ja. Waardoor de hele sector gewoon. Draait en dat en is een, een business waar heel veel mensen uh, slachtoffer van zijn. Uh, u heeft 150 voorstellingen gegeven in België, waanzinnig populair. Ja. Snapt u dat? Waarom vinden mensen het zo leuk? Uh, ik denk dat mensen gewoon bedrogen willen worden. En, uh, maar niet door u, want u maar vertelt dat, ze de waarheid. Ja, Net zien we wel, we hoe, we, hoe we genept zijn. Bij alsof. mij komen ze omdat ze weten dat ze gaan bedrogen worden. Dus nee, ze weten toch? het gewoon vooraf. En, ik, en, en voor mensen die het niet weten, zeg ik het ook nog eens heel duidelijk op het einde van de voorstelling. Van alles wat u vandaag gezien heeft en gehoord of gevoeld heeft, was een illusie. Gecreëerd met mijn vijf zintuigen en de vijf van u. Maar er was geen enkele sprake van een zesde zintuig. Nee, maar heeft Thijs toch gelijk dat de mensen bij u komen omdat ze eigenlijk weten... Uh, ze willen toch de waarheid weten kennen? Je hebt, je hebt de beiden. De echte believers kan je niet overtuigen met één theatervoorstelling. Maar je komen die we wel bij u? Die komen ook kijken en die gaan dan... Uh, ofwel verontwaardigd uh, verlaten die de zaal... ofwel zeggen die... ja, maar jij kan zeggen wat je wil. Ik geloof wat ik wil geloven. Terwijl ik vind, als je ergens een beslissing wil innemen... Ja, dan moet je een beetje alle kanten van de medaille bekijken. En ik bied ze de, oh, de achterzijde van die medaille. Maar als je die niet wil bekijken... Ja, dan uh, iedereen denkt iedereen voor mij wat hij of zij wil. Want er maar, zijn ook mensen die zeggen... dat u paranormaal begaat. Ja, terwijl dat het zelf niet door heeft. Dat is de klap op de vuurpijl natuurlijk. <laughs> mensen die dan, uh, er zijn twee soorten uitleg. Uh, mensen die ofwel... Afkomen van, jongen, jij vertelt niet alles. Je hebt wel een zesde zintuig, maar je zit in de ontkenningsfase. Want waar, je komt waar nog wel een keer uit de kast. Ja, waar komen anders al die boodschappen vandaan? Ja, ik weet waar ze vandaan komen en het is niet van mijn overleden grootvader. Uh, of een tweede soort, en dat zijn dan de echte, de echte charlatans... Die komen dan van... Ja, jij bent gewoon met jouw zesde zintuig... en al dat gepraat over dat niet bestaat. Alle concurrentie aan het wegwerken. Zodat alle geld in jouw zak het komt. Om even de essentie van heel die paranormale toestanden te... Zo zit het in elkaar. Het overgrote deel zijn mensen die echt geloven... dat ze echt een gave hebben. Maar voor mij gaat het vooral over dat hele kleine aandeeltje... de charge, Ogilvy's en alle... Alle mensen die cursussen geven ontwikkelen u zesde zintuig... voor de prijs van slechts 6.000 euro. Nee. Al van die toestanden, die, daar ben ik eigenlijk heel boos over. Nou, en u gaat ook stevig tekeer tijdens de voorzetting. Laten we even luisteren. Het gebeurt. Als ik getoond heb wat ik nu ga tonen... het gebeurt. Niet altijd. Wat gebeurt dat er mensen weglopen in paniek... Al roepen, gieren, roepen, schreeuwen van... Jilly, Jilly, Dat is Rex! Verbranden! <lacht> dat gebeurt. Ja, zo gaat het dus, het flink gelachen. Hoe overtuigt u de mensen? Wat laat u zien? Ik geef eigenlijk gewoon een demonstratie van wat allemaal kan zonder dat befaamde zesde zintuig zijn. We doen aan telepathie, uh, ik doe ook een hele hoop voorspellingen... en we hebben zelfs contact met de dierbare overledenen. Maar u laat dan zien hoe u dat doet? Nee. Niet? Nee, omdat ik, ik ben een illusionist. Dat is net hetzelfde als je Hans Klok zou vragen van... Uh, toon eens hoe je nu echt, uh, van, je nu echt gaat zweven. Nee, dat, is mijn, dat is mijn domein, dat is mijn beroepsdomein, dat is mijn stijl. Ik kan het niet maken om die dingen te beginnen uitleggen. Maar wat ik wel altijd blijf benadrukken... is van, het is niet echt, het is niet nee. echt contact met de doden. Het zijn technieken. Ja. Technieken zoals uh, verbale communicatie, niet-verbale communicatie... psychologie, een beetje magie. Heel veel, heel veel suggestie, voornamelijk suggestie en sfeerschepping. Ja, dat en is wat u doe doet. Gelooft u dat het kan, contact met de geestenwereld? Ik hoop het, maar ik, uh, ik, ik, ik, ja, ik kom elk, elk, telkens weer tot de vaststelling... dat het jammer genoeg weer niks is. Hoezo hoopt u het? Ik, het zou toch fantastisch zijn als ik nou, nu ja. nog mijn grootvader voor u zou hetzelfde... als je als een dierbare overleden hebt en je kan ermee praten. En dat maakt het net waarom mensen zo vatbaar zijn ervoor. Omdat iedereen het zo graag zou willen. Ja, u zegt, ik ben ervan overtuigd dat het niet kan en dat het er niet is. Steeds meer. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat het er niet is. Ik heb nog niet alle mediums op de hele wereld gesproken. Maar de mensen die ik gezien, gehoord en, en, en gesproken heb... Ja, sorry, nee. En u heeft nooit het gevoel dat u speelt met krachten die groter zijn dan u? Nee. Maar thuis mag ik even een klein beetje maken. Ik, ja? ik, ik weet niet of dat in België zo is. In Utrecht, uh, aan de Universiteit Utrecht, had ja. je in 1978 professor Ten Haaf. Dat was iemand die zweefde met Gerard Quaresme. Ik denk dat die, die, die faculteit nog steeds bestaat. Zelfs. Nee, die is volgens mij nu. Volgens oh. mij is die paar psychologie, was een hoogleraar parapsychologie. Maar die is ook ten onder gegaan, omdat die wetenschappelijke toets niet kon doorstaan. Nee, nee, maar die, die, die universiteiten zijn, zijn daar opgesprongen in de tijd van de Koude Oorlog, jaren zestig. deed plots het geruchteronde dat de Russen bezig waren met telekinezen en telepathie, zijnde remote viewing, dat ze dus konden zich concentreren, binnenvliegen mentaal in het, de headquarters van het Amerikaans leger en daar ons bekijken. Er waren zelfs zogenaamde experimenten van mensen die zich concentreerden en gewoon door eraan te denken ruggengraat te konden breken. En uh, daar zijn allemaal universiteiten opgesprongen... maar ondertussen blijkt dat ze allemaal gesloten zijn... behalve nog eentje in Amerika. Okay. Ja, wat zou de reden daarvan zijn? Omdat mm. ze niks vonden. Nee. Goed, vanavond de eerste voorstelling in Roosendaal. We gaan nog even naar Arend-Jan Boekestein. Arend-Jan, jij zit mee te luisteren naar het debat. Arend-Jan, jij zit mee te, <laughs> ja. te luisteren naar het debat. Haal de oortjes even uit je oor. Wat, wat valt je op? Nou, het is heel interessant wat hier gebeurt. Wilders... Uh... Gewoon een de aanval met alle grappen die hij heeft. Zoals uh, de VVD zocht nog naar een belofte die ze ook nog kon verbreken. Dus de belastingverlaging. Uh, maar weet je wat nou zo interessant is? Wilders is een electorale marketeer. Die doet alles, is alles bereid te doen om stemmen te halen. Hè? Heeft hij gedaan via de islam? Heeft hij gedaan via Europa? Maar nu gaat het om de bedreigde middenklasse natuurlijk. Dat was de, de, de groep die in daauw dat die kon die pakken. Het probleem is alleen, die bedreigde middenklasse... steunt niet automatisch zijn standpunt over de islam... waar hij ook over begon weer. En steunt in mindere mate ook niet automatisch... zijn Europese standpunt. Met andere woorden, mijn idee is... wilden ze dus nog steeds zeer goed in vorm, heel scherp, geestig... Maar inhoudelijk gaat dit wringen. En ik voorspel dus dat hij toch niet zo gemakkelijk... die hoge zetelaantallen zal kunnen halen die hij vroeger... Uh, en zet hij ook had. niet meteen te stevig in? Hij Je hebt het gevoel, hij zet zo stevig in met, met die harde taal. Moet hij dat ook niet even opsparen tot het kabinet een maand aan de, aan de gang is? Of langer aan de gang nou, is? Ja, kijk, Hij heeft hij... meteen hoge woorden. Dat nou Kijk, maar ik, ik moet hem wel recht doen natuurlijk, het moet heel objectief zijn. Ik vind wel, als iemand zo scherp en zo geestig is... Ja, dat kan niet. ...en iedereen dat lacht dat ook, dat ook nee? dan bedien je je eigen achterban nee, heel goed. Nee, dat kan niet. Zonder ja. meer. Een soort cabaret, maar dan ja. anders. Ja. Ja. Goed, tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag staat Rinske Kegel. Rinske, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, laat maar horen. Ja. Is het een truc? Is het een kwestie van eerst zien, dan geloven? Kunnen we vertrouwen op wat ze beloven? Of zit een wonder slechts tussen de oren? Is er een schijnregering misschien die alleen aan liefdadigheid doet? Verontschuldigingen zijn op de plaats. Maar van wie en aan wie? brengen is iets van alle tijden. Misschien is het leven een illusie, een truc van een grillige charlatan. Als er niemand is terwijl je sterft, zou je dat kunnen geloven. Maar staat er dan een dichter op om met woorden je te eren, komt met stip de liefde boven... Wordt het licht. Dankjewel, Rinske Kegel. Mooie samenvatting, of in ieder geval een uh, parafrasering van de uitzending die we de afgelopen uur hebben gehoord. Jouw gedicht is later vandaag terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. En uh, dit is de dag zit erop. Wij danken de gasten... Lieve Gijzen, F. Staring, Arend-Jan Han Handnoten en Wim Berkela... en zometeen na half vier de Villa VPRO met Ger en Tessel Ger, wat gaan jullie doen? Hallo Elsbeth, uh, ik doe het vandaag alleen. Oh. Uh, we gaan het over de binnenvaart hebben, want er speelt zich daar een ongekend drama af. Bijna 40% van de schippers is feitelijk failliet. Hoe zit dat? En wat is de rol van de banken daarin? En we hebben een economiepanel. En dat gaat natuurlijk over het debat in het de Tweede Kamer over de jongste versie van het regeerakkoord. Wat voor onbedoelde effecten zouden daar nu weer in zitten? Maar eerst het journaal. Hier is Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, in Den Haag is uh, sinds een klein uur een debat over de regeringsverklaring bezig. Om twee uur las premier Rutte de regeringsverklaring voor. En de eerste die daarop mocht reageren was Geert Wilders van de PVV. Margreet Boer in Den Haag. Margreet, uh, felle woorden van Wilders, hè? Jazeker. Wilders heeft geen goed woord over voor het kabinetsbeleid van Mark Rutte. Een beleid dat veel offers zal vragen, zei uh, Rutte in, de, in zijn regeringsverklaring. Maar volgens uh, Wilders pakt Rutte juist de middenklasse. De hardwerkende Nederlander, zoals Rutte deze groep ooit noemde. Dit kabinet is een kabinet van rancune. Rancune tegen mensen die geld verdienen. Dit kabinet en niemand anders zorgt voor een tweedeling in onze maatschappij. Dit rancune kabinet plaatst een boete op succes... met die extra lasten voor de middengroepen. Het heeft een boete in petto voor wie een eigen huis heeft. Het stelt een boete op consumeren dankzij die bizarre BTW-verhoging. Voorzitter... Rancune. En ik zei het al, met zo'n VVD hebben wij geen socialisten meer nodig. Ja, en Geert Wilders die concludeerde aan het eind van zijn bijdrage... dat Rutte dan maar beter op kan stappen. Want het komt nooit meer goed met uh, dit kabinet. Op dit moment is Halbe Zijlstra aan het woord, de fractievoorzitter van de VVD. En hij verdedigt juist de zware beleidsbezuinigingsmaatregelen die dit kabinet neemt. De VVD is de verkiezingen ingegaan met een heldere boodschap. Een boodschap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 Dat er nog veilig, goede veiligheid in dit land is. Dat al die voorzieningen waar we trots op zijn... gehandhaafd kunnen worden, ook naar de toekomst toe. Dat is waarom we doen. Ja, dat is waarom we doen, zegt Zelstra van de VVD. Maar daar is de oppositie het zeker niet mee eens. En zij staan dan ook al te dringen bij de interruptiemicrofoon. Roemer van de SP is al geweest, Buma van het CDA... en nu Pechtold van D66. Dus Halbe Zelstra zal nog een geruime tijd aan het woord zijn... om dit kabinetsbeleid te verdedigen. Margreet Boer, vanuit de Nacht, dank je wel. Dat was meteen het nieuws, nu de VPRO. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een korte viel op de Ring Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad. De stad is af het Haarlem en knoop het Koenplein twee kilometer. Er zijn nog problemen bij de sporenwegen, want tussen Utrecht en Woerden... rijden geen treinen, en dat komt allemaal door een aanrijding... en de vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Ger Jochums. De binnenvaart staat op omvallen. Vooral de schippers van grote schepen hebben grote financiële problemen. 40% is in feite failliet. In Metropolis gaat het over de ouderenzorg in China en in het Economiepanel Klinkende Munt bespreken we de koerswijziging van het nieuwe kabinet, waarover nu in de Tweede Kamer heftig, mag ik wel zeggen, wordt gedebatteerd. Voor commentaar en andere opmerkingen kunt u terecht op villawpiro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Het Europees kampioenschap voetbal in 2020 gaat niet in één... maar in twaalf landen gespeeld worden. Tenminste, als het aan UEFA-voorzitter Platini ligt. Vandaag kwamen er meer details naar buiten voor het plan... wat voor een feestelijk 60-jarig bestaan van het EK moet zorgen. Sportjournalist Frits Barend, goedemiddag. Goedemiddag. Mooi plan... Ja, fantastisch plan. Enig plan. Die landen moeten zitten natuurlijk wel eerst plaatsen, hè, want anders uh, mogen ze ook niet meedoen. Maar het is van, ik vind een enig plan, ja. Ja, het is een beetje onduidelijkheid. Uh, ergens lees ik dat het om zes landen gaat, en dan weer om twaalf landen, wat ik zo pas zei. Wat is het volgens jou? Uh, nee, ik dacht dat alle landen die het ooit georganiseerd hadden, deel mochten nemen. Maar okay. dan moet je zich wel plaatsen. Dus in het geval van Nederland en België die hebben allebei georganiseerd. Oostenrijk en Zwitserland hebben het allebei georganiseerd. Misschien dat een van de twee landen, als -landen zijn geweest, zoals nu het Polen en Oekraïne, dat weet ik dus niet. Ja. Wat vind je er nou zo mooi aan? Nou, ik vind het leuke is dat je. Kijk, nu moet je altijd reizen voor een wedstrijd. Kijk, de. Het is niet zo dat je permanent in dat land blijft. En nu zijn, uh, hoef je niet zoveel te reizen. Dus in Nederland, in België, in Spanje, uh, in Italië. kunnen de mensen die daar wonen. kunnen allemaal naar de wedstrijden zonder dat het heel veel kost. Het is om even te spreken met de regering. en begin van de nivellering. Ja, maar als je alle wedstrijden wil zien. dan moet je naar twaalf landen ja, maar alle wedstrijden kun je toch nooit zien, want er is altijd, ik, bedoel, ik weet zelf als je Nederlands zelf volgt, kun je alleen de wedstrijd met Nederlands zelf te zien als je geluk hebt in de plaats waar je verblijft. Misschien nog één extra wedstrijd en die support is dat Nederlands zelf zijn toch alleen maar geïnteresseerd in de wedstrijd met Nederlands zelf. Dus als Nederland dan een wedstrijd hier in de arena mag spelen, zou het fantastisch zijn. Ja, wat mij nou zo opvalt is. Uh, de geringste uh, verandering binnen het voetbal. Elektronisch toezicht, noem het maar op. Dat geeft altijd de, de allergrootste problemen. En dit leidt daar in uh, vloek en de zucht doorheen te komen. Ja, ik weet niet of het in de vloek en de zucht doorheen is. Het zal ongetwijfeld ook nog problemen uh, geven. Dat zullen mensen ook wel weer tegen zijn. Maar daar heb je voorkomen gelijk in. We zijn voetballer echt verslagen, achterlijk. Dan moet een voorbeeld nemen uit hockey en terugvliegen, bijvoorbeeld. Ja. Denk je dat, het, uh, dat met deze verandering. Uh, ja, het is eenmalig, hè. Maar dat er gelijk een stap gezet wordt op al die andere terreinen, wat ik zo pas Ja, noem, hè? ik denk dat je dat helaas helemaal los van elkaar moet zien. Het is zo'n conservatieve wereld, die voetbalwereld. En er gaan zoveel belangen in om. Maar ik denk dat je die elektronische hulpmiddelen kun je op den duur natuurlijk niet tegenhouden. Dat is niet tegen. Nou, dat gaat ook gebeuren. En nogmaals, het hockey en het rugby is het voorbeeld hoe het kan gaan. Het zijn ook snelle sporten waar veel gebeurt. Fysiek contact bij rugby. En daar gebeurt het ook. Dus waarom het voetbal niet? Het is echt volslagenachtelijk. Ja, uh, het he uh, er is nog ook, denk ik, een soort uh, van uh, praktische reden om het zo te doen over verschillende landen, want het gaat straks niet om 16, maar om 24 teams. En dat is eigenlijk voor één land niet te doen, he, om het te organiseren. Nou ja, je hebt WK's waar de 32 landen gebeuren, ook in één land, dus het kan wel. Maar het is ja. gewoon een hele leuke oplossing en Europa is bij straks zonder grenzen. Dus daarom zou je het niet in al die landen verschillend doen. Ik vind het een hele leuke oplossing. Ja. En nogmaals voor de supporters, voor de echte gewone supporters, dus niet de genodigden en de sponsors en de VIPs, maar voor de echte gewone supporter is het EK nu veel toegankelijker geworden. Ja. Uh, de Nationale Voetbalbonden die moeten straks beslissen of dat doorgaat. Uh, zou jij een paar bonden weten in sommige landen die dwars zouden kunnen gaan liggen? Nee, ik kan me niet voorstellen. Luxemburg misschien. Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat het een land uh, dwars gaat liggen. San nee. Marino. Heeft uh, he, hebben de bonden veto? Daar heb ik geen idee van. Ik, nee. geen, ik denk het niet. Nee. Maar is er, moeten de bonden dat zelf beslissen? Is dat niet iets wat u heeft, het UEFA-bestuur zelf beslist? Nee, ik krijg de indruk dat het voorgelegd moet gaan worden. Dat oh. er een soort overeenstemming moet zijn. Ja, nou, maar de bonden zullen daar niet tegen zijn. Het zal heus nee. tevoren besproken zijn met Platini, met de verschillende bonden. En met name de landen die dus mogen organiseren, die 16 landen, die zullen het enig vinden, of die 12 nee. landen, die zullen zeker niet tegenstemmen. Nee. Nou, het wordt een mooie EK in 2020 bij 60 jaar bestaan van dat EK. ben ik van overtuigd. Fris Barend, hartelijk dank. Oké, dag, ja, En dan nu onze reeks ware radiosprookjes in één minuut. Het thema is de komende twee weken post. Pst, één minuut. Dit is van de Telegraaf. Dit is de politieagent die toen in Zeist op het station is neergestoken met een mes. En die was totaal vanaf de borsthoogte verlamd. Er kon helemaal niets meer. En ze vroeg ook of het de agent een keertje wilde schrijven. Nou, dat heb ik ook gedaan. Hallo, meneer Rob. Heeft u ook een beetje kunnen genieten van het mooie weer? Kunt u alweer iets meer op eigen kracht? Ik hoop het zo. Het heeft me echt heel erg aangegrepen. Ik ken de man helemaal niet. Maar het zit toch altijd in mijn gedachten... Ik ga nog altijd kijken voor een mooie kaart. En, en dan ga ik nog wel iets bedenken. Ik wil toch even niet enkel te groeten en dag. Ik wil er altijd iets bij schrijven. En hopen dat het in de toekomst steeds een ietsje beter wordt. Ja, het is toch het idee ook dat er iemand nog aan je denkt? Groeten en Konings.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 Elk land heeft zijn eigen manier om zijn ouderen te verzorgen. Wij hebben speciale tehuizen voor onze oudjes. In sommige andere landen vinden ze dat juist asociaal. En zo heeft elk land zijn eigen manier van doen. Metropolis kijkt deze week naar de ouderenzorg elders in de wereld. Gisteren hoorden we dat de Duitse ouderenzorg 3,5 keer goedkoper is dan de Nederlandse. Maar daar maakt niet iedereen zich druk om. Het is fijn wonen hier. Ja, het is fijn wonen. Ja, ja echt. Ja. Tot nu toe wel. Ja. We Mooi weer en we lekker gaan. genieten buiten. Ja. Heerlijk. Je mag rustig ja. door de radio bekendmaken. <laughs> en vandaag is Metropolis in China, waardoor de eenkindpolitiek kinderen het soms heel zwaar hebben met de zorg voor hun ouders. Al denken sommige ouders daar wel heel makkelijk over. Mijn vriend Zhang is op bezoek Papa, bij zijn oma. Die is 106 jaar oud. Ze is vrijwel doof en ze hoort alleen iets als je keihard in haar oor roept... Er dus staan er drie man om het bed heen tegen het mensje aan te schreeuwen dat er kleinzoon op bezoek is. Maar hoe we ook schreeuwen, ze herkent hem niet. Ze ligt de hele dag onder dikke, lage dekbedden met een straalkracheltje erbij. Het lijkt net alsof ze slaapt, maar dat is niet zo. Ze is wel bij hoor, maar ze ligt de hele dag met haar ogen dicht. Ze zit soms een minuut of vier overeind, vertelt Jean's oom. Eten doet ze nauwelijks meer. Een beetje poedermelk, een hapje pap, ze ligt langzaam te versterven. Ze is helemaal verschrompeld en ze heeft geen haar en geen tanden meer. S'nachts is ze vaak onrustig, vertelt de werkster. Ik slaap naast haar in bed, want anders valt ze eruit. Geen land vergrijst zo snel als China. Door de toegenomen welvaart leven mensen steeds langer... en door de strenge geboortepolitiek komen er steeds minder jongeren bij. In 2020 is 23 van China's bevolking 60-plusser. En de zorg voor al die oudjes komt op de kinderen neer. Bejaardentehuizen zijn niet gebruikelijk in China. Grotere steden hebben ze tegenwoordig wel... maar je ouders in een bejaardentehuis parkeren... dat kan niet volgens de Chinese traditie. Ouders worden door hun kinderen verzorgd. Zhang's oom is dus de belangrijkste verzorger. Zijn broers betalen mee aan de werkster... die de luiers verschoont en die oude vrouw wast... maar verder doet Zhang's oom alles. Hij is zelf al 60 en komt de trap nauwelijks meer op... Maar hij is een traditionele Chinees en die zorgt voor zijn ouders. Oude mensen willen hun kinderen om zich heen, al is het nog zo druk. De grootste nachtmerrie van een bejaarde, of het nou Chinezen zijn of buitenlanders... zegt Zhang's oom, is eenzaamheid. Mm. Maar wij Chinezen hebben het probleem van het een-kindsbeleid... Dan is er dus maar één kind. En dat moet opdraaien voor de zorg voor twee bejaarde ouders. En dan heb je ook nog schoonouders. Hoe moet dat dan? De traditie is onverbiddelijk. De ouders van de zoon gaan voor en de schoondochter moet hen ook verzorgen. Haar eigen ouders hebben dus niemand aan hun bed... En voor Shanks oom is die traditie heilig. Daarom wil hij niet oud worden. Hij rookt stug door, ondanks dat hij longkanker heeft. Ik heb immers geen zoon, dat is het probleem. Ik heb alleen een dochter en die wil ik niet aan mijn bed hebben...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 Het bezoek is voorbij. Sang's oom gaat naar de markt. Speklappen kopen. Zo voorkomt hij dat hij in eenzaamheid oud wordt. En morgen is een metropolis in Spanje waar eenzaamheid onder ouderen en het woningtekort bij studenten in één klap is opgelost. Ze gaan samenwonen. Maar dat zorgt soms wel voor hele rare situaties. Nou, de, de kussens vliegen hier bijna door de huiskamer... als uh, Francisca uitlegt dat uh, Rut soms een beetje laat thuiskomt. Ze moet eigenlijk half elf uiterlijk thuis zijn... volgens de regels van het programma. Te veel schepen, te weinig vracht. Dat is kort gezegd het probleem van de binnenvaart. En verbetering zit er voorlopig niet in volgens de ING-bank. Die begint dit jaar een, een alleen alarmerend, moeilijk woord zeg, terwijl het toch heel gewoon Nederlands is... Rapport heeft uitgebracht over deze sector. Suniva Fluitsma van de ASV, en dat is de Algemene Schippersvereniging. Ze is zelf een schipper, met haar man samen. Jullie schip heet De Front, De Franto. Um, met hoeveel schippers gaat het eigenlijk slecht? Oh, nou, uh, kijk, er zijn in totaal 7000 schepen... En uh, 4000 daarvan, dat noemen we de droge ladingschepen, dus bulk uh, granen, ertsen enzovoort. En ik denk, uh, wat ik heb begrepen, zo'n beetje 90% dat het echt slecht gaat. Misschien eigenlijk 100%. Als ja. je eerlijk ben. ik heb al een paar keer in de inleiding van mijn vandaag gezegd dat 40% op omvallen staat. in feite failliet is. Hoe, hoe zit dat? Ze varen wel door, maar ze zijn eigenlijk failliet. Ja, nou ja, dat is een beetje het probleem. Uh, je hebt uh, eigenlijk een heel groot verschil tussen de grotere uh, nieuwbouwschepen en de kleinere oude bestaande schepen. En uh, we heb, je had het net over failliet. En in wezen is een heel groot deel van die nieuwbouwschepen is technisch failliet. Die hebben, wat is dat eigenlijk technisch failliet? Nou ja, ze staan voor een waarde op de balans die ze al lang niet meer vertegenwoordigen. En aangezien die schepen nog maar heel kort geleden voor 100% toen uh, gefinancierd zijn. snap je dat als je op dit moment uh, je schip zou moeten verkopen, hmm. dat je dus nooit dat bedrag meer terugkrijgt? Even persoonlijk, uh, jullie schip heette De Fronto. Hoe gaat het met jullie? Hoe groot is het schip? Wat vervoeren jullie? Wij zijn een heel klein schip. Eigenlijk het kleinste type schip wat op dit moment uh, nog zo'n beetje gangbaar is. Uh, wij vervoeren ook heel veel bulk. Wij hebben, zijn 363 ton. Wij vervoeren vooral in de haarvaten. En dat is dus het type haarvaten. schip. De haarvaten? van de vaarwegen. Ja. <laughs> en uh, nou ja, tot aan de Middellandse Zee en terug zal ik maar zeggen. noord zuidroute vooral. Want dat is heel erg uh, veel van die kleine vaarwegen. En die schepen... Die hoor je niet, maar die zijn gewoon verdwenen. Daar is nu nog maar 5% van over. Maar jullie zijn, zijn er nog? Wij zijn er nog. En hoe gaat het? Nou, uh, vanaf het feit dat de beurs is afgeschaft, de Schippersbeurs... die, uh, die bestond uh, eigenlijk vanuit de vorige crisis. Want toen had men de conclusie getrokken... dat een vrije markt gewoon niet kan werken in de binnenvaart. Toen is er een beurs opgestart... En die beurs die zorgde dat we minimumtarieven hadden. En daaronder kon het niet. En dat het ook de vracht eerlijk verdeeld werd. Precies, over de... ja. Inderdaad, dat klopt. En uh, die moest afgeschaft worden, want de vrije markt... dat was voor ons allemaal uh, nou ja, het enige wat nog overbleef. En vanaf dat moment is, zijn de tarieven met 30% gedaald. En dat is dus nooit meer goed gekomen. Hoe kan dat eigenlijk? Waarom daalt dat zo hard? Omdat je geen marktmacht hebt. Uh, kijk, een vrije markt ver veronderstelt een aantal wetten. Mm -hmm. Maar die wetten gaan niet op voor de binnenvaart. En dat wist men al heel lang. Waarom gaan die wetten niet op voor de binnenvaart? Omdat je normalitair, heel eenvoudig gezegd... als je schoenenwinkels hebt en je hebt te veel schoenenwinkels... dan gaat er gewoon één failliet. En dan gaat een ander wat anders doen. En die komt erop voor in de plaats. Dat is zoals het werkt. Maar bij uh, schepen... Is het zo dat je ten eerste niet altijd een, een gelijkluidend vraag of aanbod hebt? Dus ja. uh, opeens is er heel veel vervoer. Opeens is er heel veel graan. Later weer niet. Er is hoogwater, laagwater. Dus je bent uh, heel erg schommelend in waar de behoefte aan is. Maar op het moment dat het totaal ook wat slechter gaat, zoals nu, dan verdwijnen de schepen gewoon niet uit de markt. Want als je failliet gaat, ook al ga je failliet, dan wordt dat schip dus verkocht voor minder. En de volgende gaat daar natuurlijk weer vrolijk mee verder varen. Dus die. Uh, enorme overcapaciteit die is gecreëerd een paar jaar geleden. Eigenlijk vergelijkbaar met overal in de hele maatschappij... waarbij gewoon uh, heel veel geld is verdiend aan speculatie. En dat is hierbij dus ook. Uh, ja, die overcapaciteit die raken wij niet kwijt. Nee. Um, zijn de problemen nou alleen veroorzaakt door de crisis, want dat denk je natuurlijk gelijk aan... of zit er ook iets structureels fout in de sector? Ja, er zit iets structureels fout en dat is waarom wij uh, ook roepen... er moet echt ingegrepen worden. Die structurele fout was er gewoon eigenlijk altijd al. En in de jaren dertig maar die crisis hebben wij gelukkig niet meegemaakt... is het al een keertje eerder natuurlijk vreselijk misgegaan. En toen is ook geconcludeerd dat er eigenlijk twee sectoren zijn... in deze maatschappij die niet met die vrije markt kunnen werken. En dat zijn de landbouwers en dat zijn de schippers. Nou, bij de landbouw zien we nog steeds... dat daar best wel uh, regulerend in wordt opgetreden. Maar bij de binnenvaart heeft men bedacht... ze moeten het maar doen in die vrije markt. Ongeacht al die bewijzen die ze hadden, want ook... Uh, in de jaren tussendoor is het heel vaak al geweest... dat de schippers zelf hebben betaald om overcapaciteit uit de markt te halen. Uh, dat is al jaren door geweest. Maar deze overcapaciteit kunnen schippers helemaal nooit meer zelf uit de markt halen. Het is zo enorm veel. Dan, dan zou de overheid moeten helpen en helpen uh, schepen te saneren. Nou, de overheid zou wel moeten helpen, maar de overheid denkt, vooral de VVD, dat wij om een zak met geld vragen. En wij hm. vragen niet om die zak met geld, want wij weten dat dat er niet is. Wij vragen om beleid wat niet deugt aan te passen tot beleid waar wij eh, in ieder geval beter in kunnen functioneren. Met wat voor maatregelen zouden jullie het meest geholpen zijn? Nou, er is in Europa eigenlijk al een afspraak dat er niet vervoerd mag worden onder kostprijstarieven. Alleen, dat wordt niet gehanteerd. En op het moment dat dat wel zou gebeuren... zou dat niet alleen voor ons, maar bijvoorbeeld ook voor de vrachtwagensector... die ook een enorm probleem heeft, beter zijn. Maar ook voor het milieu. Ja. Want het vervoer is gewoon veel te goedkoop. Ja. Er ligt... Oh, sorry. Ja, nee, nee. Er dan? ligt een witboekvervoer door de Europese Commissie gemaakt. En dat witboekvervoer gaf al heel duidelijk aan... eigenlijk dat ook de maatschappelijke kosten doorberekend moeten worden. En uh, dat... Europa wil dat in 2020 20% vervoer van de weg naar het water spoor is, 2050-50. Als je dat wil, dan moet je een keer maatregelen nemen. Mm -hmm. En Europa wil die maatregelen wel, alleen Nederland die trapt eigenlijk behoorlijk op de rem. Die heeft zoiets, nou, we doen een beetje innovaties en dan komt het wel goed. Mm. Maar het komt niet goed, het is nu al jaren aan de gang. En uh, nou, op dit moment loopt het echt heel erg uit de hand. Waar gaat het wel goed met de binnenvaart? Ik zou eigenlijk geen sector weten. Het kan heel toevallig zijn dat je een geweldig contract hebt afgesloten... en dat je een klant hebt die zich daaraan ja. houdt... en dat je een bijzonder schip hebt. Maar ik uh, ken ze niet, waarbij nee. het echt heel goed gaat. Wie zit er nou het meest in de problemen? Jullie met de kleine schepen of de, de jongens met de hele grote boten, schepen? Nou, de, degene met de hele grote schepen vind ik eigenlijk meer uh, betreurenswaardig... want die zijn gewoon slaaf geworden. Die kunnen niet eens meer stoppen met hun bedrijf. Want? Nou, ik heb begrepen dat mensen die, uh, zoals ze dat noemen, de sleutels willen inleveren... omdat ze zeggen, nou, ik, ik stapel schuld op schuld, hè, uh, betaal mm -hmm. al jaren geen aflossing meer... geen rente meer, maar dat komt allemaal bij je schuld dat de bank uh, daar gewoon niet mee akkoord gaat. En op dat moment, uh, ik heb zelfs gehoord... dat de rechtszaken aangespannen worden. Ze moeten door blijven varen. Nou, dan zou ik mij heel gevangen voelen. Wij, de kleinere schepen, en dat gebeurt dus ook... wij kunnen nog zeggen, dan maar de sloop in. Dat is wel dramatisch, ook voor de hele maatschappij. Want wij zijn degene die eigenlijk de vrachtwagens... We concurreren. Ja. Wij vervoeren van deur tot deur. Maar wat is nou het belang voor banken om deze situatie door te laten bestaan? Banken die hoor je ook vaak zeggen: als, als het om bijvoorbeeld om, uh, om onroerend goed gaat, of om uh, schulden, of om uh, uh, hoe heet het, vorderingen die ze hebben op Griekenland, ik noem maar wat. Laten we maar door de zuuralpen heen bijten. Laten we onze schuld maar nemen. Waarom doen ze in, uh, on, eh, waarom ons verlies maar nemen? Waarom doen ze dat in dit geval niet? Ja, eigenlijk moet je dat natuurlijk aan de banken vragen. En wij ja. hebben al een heleboel keer. Uh, maar dat hebben jullie vast ook gedaan. Nou, nou, dat is ook waarom deze protestactie was. Naar aanleiding waarvan ik denk ik nu uitgenodigd ben. Dat weet ik niet zeker. Maar er zou een overleg komen tussen onder andere de banken... de Centrale Rijnvaartcommissie en de Europese Commissie. En de banken, de Nederlandse banken, ING, Rabobank, die haken gewoon af. Want die hebben geen zin in kritische vragen. En twee jaar geleden ben ik bij zo'n overleg geweest in Europa, in Brussel... met alle landen komen opdagen, maar de banken dus gewoon niet. Nou. En ik heb natuurlijk wel vermoedens, nou. maar ja... Vertel eens. Nou ja, kijk, als jij een balans hebt van een bank... en je wil een gezonde balans hebben... en je geeft toe dat de waarde van de schepen die op jouw balans staat... Uh, echt per schip miljoenen minder is als dat er is... dan heb jij ook een probleem. Ja. En ja. Uh, als je dat niet zichtbaar maakt... nou, dan ziet ook niemand om jou heen hoe slecht het eigenlijk gaat. We, we zeggen een hoop dingen van Griekenland... maar uh, ik denk dat in Nederland uh, daar ook een hoop dingen zijn... die niet helemaal kloppen. Uh, wat kunnen jullie doen? Jullie hebben het over een protestactie, maar waar bestaat die uit? Nou, wij hebben uh, nu volgende week een afspraak met uh, uh, de Europese Commissie om het hierover te hebben. En wat wij willen is dat er in ieder geval werkelijk uh, nu gezorgd wordt dat de crisis aangemeld wordt. Want ieder land wijst naar elkaar. En, maar iedereen weet dat het een structurele crisis is. Hm. Als het uh, structurele crisis uitgeroepen wordt... dan mogen heel veel maatregelen waarbij nu iedereen zegt... het mag niet, want we hebben die vrije markt en de NMA zit op je nek. Hm. Dus dat is stap één. En stap twee is, als dat zo is, willen wij ook dat wat wij net zeiden, uh, dat verbod echt gehanteerd wordt... om onder kostprijs te varen. Want dat helpt misschien, zou je denken, niet meteen heel erg. Maar als dat zo is, ga je een soort bodem in de markt leggen. En dan mm -hmm. komt er een bepaalde rust. En dan uh, is heus niet alles meteen opgelost. Maar dan hebben een hoop schippers wel het gevoel... nou, we hebben weer vooruitzichten. Uh, we weten het in ieder geval als we een reis doen... dat geldt trouwens ook, denk ik, voor de vrachtwagens dat het tenminste iets oplevert. Ja. Um, dit soort maatregelen kunnen stuiten op Europese regelgeving, hè? Ja, en daarom... Want je nou, manipuleert ja. de markt door een bodemprijs erin te leggen. Ja, maar dat zie je toch inmiddels al wel wat vaker weer gebeuren. Hè? Kijk, je hebt ook een zorgplicht voor die hele maatschappij. Hmm. Als uh, wat, wat je nu dus ziet, is dat al die kleine schepen zo heel hard aan het verdwijnen zijn. Nou, dat is echt gewoon met 40 afgenomen dan uh, gaat dat wel helemaal in tegen waar we mee bezig zijn wat milieu betreft. Dus dan uh, zou je dus kunnen zeggen... oké, okay, we hebben ooit bedacht dat die vrije markt het beste is... maar als wij aangeven dat dat hier niet werkt... omdat het eigenlijk helemaal geen vrije markt is, hè? het is mm -hmm. natuurlijk niet vrij. Schippers die hebben geen enkele macht. Die zijn afhankelijk van uh, bevrachters die tegen hun vertellen hoeveel werk er is. Nou, En die bepalen dus de prijs. Ja. Dus... De overheden zouden toch moeten bedenken... dat ze ook belang hebben bij een goede binnenvaart. Want dat scheelt allemaal congestie op de wegen met vrachtwagens. Waarom dit niet uitgebaten? Dat, uh, dat vind dat... ik ook het pijnlijke. Kijk, er is door de SP echt al heel veel aandacht aan besteed. Maar eerlijk gezegd eigenlijk alleen aan de SP. Zij hebben ook een onderzoek gedaan op ons uh, aandringen. Wij konden dat gewoon niet. Het was al in 2009 en dat onderzoek heette Schipper aan het Woord. En die vragen dit iedere keer... Uh, nee. alleen, ja, zij krijgen gewoon geen antwoord en wij ook niet en uh, er wordt wel iedere keer tekstueel gezegd hè, je hebt die algemene overleggen die AO's, en dan wordt er gezegd uh, ja, wij uh, hechten heel veel belang aan de binnenvaart, en voor de rest gebeurt er helemaal niets, ja, dat zijn nee. woorden daar hebben wij niets aan Nee. Dit kabinet, hebben jullie er iets van te verwachten? Nou, uh, eerlijk gezegd uh, tot nu toe niet zoveel. Je kunt natuurlijk hopen uh, op de PvdA. Ik weet wel dat wij een binnenvaartverkiezingsdebat hadden... waar uh, iemand van de VVD was. En die zei alleen maar dat wij uh, een zak met geld wilden. Dat hebben wij nooit gevraagd. Mm -hmm. Maar inhoudelijk wordt er niet erg geluisterd. Nee. En um, misschien dat er bij de PvdA nu een opening gaat komen. Wie weet, Sunny van Fluisma van de ASV, de Algemene Schippersvereniging. Sterkte en bedankt. Er zijn miljoenen vluchtelingen in Colombia, duizenden doden en Tanja stuurt ons een liedje.